3 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De aandelenbeurs in Japan zakt steeds verder weg in de rode cijfers. De nikkei index stond vlak na opening direct ruim 6 lager. De beurs dook onder de 9000-puntengrens, het laagste niveau sinds september. Maandag sloot de beurs al met 6,2 verlies. Vooral de aandelen van bedrijven die met kernenergie te maken hebben dalen flink. De Japanse centrale bank steekt 44 miljard euro extra in de geldmarkt. Gisteren werd al besloten om 157 miljard euro in de economie te pompen. Een derde explosie bij kerncentrale nummer 1 in Fukushima... heeft mogelijk een lek in een reactor veroorzaakt. De explosie was de derde sinds de aardbeving van vrijdag. Deskundigen zeggen dat het een ander soort explosie is dan de vorige twee keren. Maar de oorzaak is onduidelijk. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor en dan zou radioactief materiaal kunnen vrijkomen. Volgens het Japanse atoomagentschap is er een toename van de straling gemeten die op enig moment opliep tot zes keer de toegestaande norm. Na de explosie, om tien over zes ochtends lokale tijd, daalde het weer. Medewerkers van de centrale die niet met de koeling van de reactor bezig waren, werden tijdelijk geëvacueerd. Op de Nationale Militaire Begraafplaats Arlington in Washington... wordt vandaag de laatste Amerikaanse veteraan van de Eerste Wereldoorlog begraven. Frank Buckles overleed eind februari op 110-jarige leeftijd. Hij werd in 1917 naar het front in Frankrijk gestuurd... nadat hij had gelogen over zijn leeftijd. Hij was toen 16 jaar en voerde als ambulancebestuurder... gewonde soldaten af uit de loopgraven. Na de wapenstilstand in 1918 begeleide hij twee jaar lang Duitse krijgsgevangenen terug naar huis. De begrafenis van Bakkels op Arlington is voor de VS een moment om alle Amerikaanse militairen uit de Eerste Wereldoorlog te eren. President Obama heeft bepaald dat vandaag op overheidsgebouwen de vlag half stok hangt. Dan nog het weer, wisselend bewolkt bij 6 graden. Morgenmiddag in het midden- en zuiden wat zon. Het wordt dan 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedenacht en welkom in U2 van De Nacht op 1... waarin we praten over ja, een droombaan. Droombanen, kleine uh, banen, grote banen. Ja, het, het kan van alles zijn als er maar natuurlijk heel veel ja, plezier achter zit. En als het ook vooral voldoening geeft. Uh, vorige uur hebben we daarover gepraat en ook dit uur gaan we daarover uh, doorpraten. En aan de telefoon heb ik een uh, sportman. Ron, goedenacht. Dag Herbert, goedenacht. Goedemorgen. Je bent echt een sportman in hart en nieren? Mm, ja. ja, in principe wel, ja. Ja, ze ja, ja, ja, ja. Ja, zat vroeger echt al uh, aan, aan de buis gekluisterd bij sportwedstrijden. Ja, ja, ik mocht vroeger van mijn vader niet zo op zondag naar, uh, naar het voetbal toe. Dus ja, dan uh, luister je naar de radio en dan op een gegeven moment ja, dan ga je je interesseren in het, uh, in het spelletje met name voetbal dan. Yeah. Ja, dan word je wat ouder dus een jaar of zestien, dan ga je bij een lokale omroep werken. Dan ga je opgeven bij een regionale omroep werken, ja. Dan, ja dan, uh, maar oh, je, je, je maakt nu een hele grote stappen. Je, je, je was dus uh, um, geïnteresseerd in sport, vooral voetbal. Ja. En toen ben je naar de uh, lokale omroep gegaan om daar uh, vervolgens een, een sportprogramma te presenteren? Ja, uh, inderdaad. Ik uh, presenteer je in de studio, maar uh, ja, mijn kracht ligt nog meer buiten. Je, uh, je, maar... je bent dan een soort verslaggever? Ja, dan ben je gewoon, aan het zeggen, verslaggever op het spel. Dus dan ga je een beetje apparatuur ga je naar het spel toe en dan doe je op de zaterdag met live verslag. Ja. Nou, aan een jaar of 16 was ik toen, nou, ik ben nu 42. En uh, ja, eigenlijk sinds die tijd ben ik eigenlijk elke zaterdag en zondag bezig. Alleen ja, ik heb één droom hè. En uh, maar ik geloof wel dat die gaat uitkomen, denk ik. Ja, want, want, want, want je, je, je bent dus iedere zaterdag langs de velden te vinden. Je bent echt actief in, uh, ja, in het verslaan van de sport. Ja. En wat is dan ja. jouw droom, Ron? Ja, uh, mijn droom is, is, is gewoon van mijn hobby uh, mijn werk maken. En uh, ja, noem ze maar op, hè, Ronald van der Geer, Bas Ronderijk, Ron de Rijk, Jack de Gerolder. Ik ga me daar natuurlijk absoluut niet mee vergelijken, maar. Ja, als je dan zo op de zondagmiddag hoort naar de, de, de jongens van de NOS... Ja, dan, dan, dan, dan, dan denk je bij jezelf: ja, ik kan dat ook. Alleen ja, ik heb geen bruggetje. Nee. Ik heb geen mannetje die mij daar naartoe kan sturen. Maar dat is al een droom van mij. Ja, want wat, wat vind je dan zo mooi? En als je dat op zondag dan hoort door de radio heen... dat je denkt van, oh, daar zijn die sportverslaggevers weer. Is het dan de manier waarop ze vertellen? Of is het gewoon hoe ze het spel verslaan? Ik denk beide. Uh, aan moet je natuurlijk heel, heel erg veel verstand hebben van voetballen zelf... Ja, met name ook van... Kijk, uh, radio is, is, is iets, uh, zo, ja, zo, iets zo moois. Uh, je bent in principe het oog van degene die gewoon nu luistert. ja, ja. Uh, dus, uh, Ik luister dus ook deze gewoon naar jou. En ja, uh, dan, ik, dan vraag ik me altijd af, hoe zie je eruit? Uh, um, um, hoe zit uh, je ja, achter die drie van? Dus, dus ja, dat is zo so, so fascinerend voor mij. ik je en, probeert een ja. beeld te schetsen, ja. Ah, ja, inderdaad. Ja. En, en, en ja, als je dan natuurlijk uh, op zondagmiddag een uh, slag mag doen van de wedstrijd... is dat gewoon heerlijk. Ja, uh, ja, gewoon geweldig. Ja, en je, bent, je bent later, zeg je ook, uh, na de lokale omroep bij een regionale omroep gaan werken. Kan ik daar ja. het opmaken dan dat je daar dan ook je geld mee verdient in de sport? Ja, ja. Dat heb ik gedaan. Ja, dat heb ik gedaan. Alleen ja, op een gegeven moment gebeurt ook wat uh, in je eigen leven. Uh, dus ja, dan, op een gegeven moment dan laat je dat gaan. En dan heb je andere dingen wat meerdere. Uh, je prioriteit en dan, ja, dan laat je dat er even gaan. En ja. dan op een gegeven moment dan, dan oh. ga je weer weg uh, bij een uh, zeg, niet betaalde baan. Mm -hmm. En dan uh, op een gegeven moment, ja, dan heb je natuurlijk elke week gesprekken met trainers, met spelers. En ja, als je dan heel vaak hoort van trainers die mij aanspreken, waarom, dat je nog steeds niet uh, hoger op bent gegaan. Dat is voor ons onbegrijpelijk. Dus ja, het blijft gewoon kriebelen en... Maar goed, ik ben nog jong, dus. Ja, precies. Maar niet. Je, je laat het niet los, dat, dat is heel goed. Want, want je, hebt, je hebt dan nu ander werk of zo, hoe moet ik me dat voor, voorstellen? Want je zegt er is ja, wat gebeurd in je leven? Ook. Ja, ja, ja, ja. Ik, ja, ik zit gewoon in de verkoop. Er is ook veel met praten, uiteraard. Ja, ja, ja, precies. Dus je bent al echt daarmee bezig uh, met, met mensen in contact en met, met veel praten? Ja, inderdaad. Uh, veel praten, vier dagen van binnen, één dag is buiten, vier dagen gewoon. Uh, ja. Telefoon. Een band opbouwen met je klant. En, en zaterdagmiddag ga ik in met mijn apparatuur. Ga ik, ik het veld zitten. En dan uh, ja, dat is gewoon weer de verslag van de wedstrijd. Precies. En hoe ga je dat dan straks voor elkaar boxen? Want jij wil straks ook de velden op voor dan de NOS. Dan wil jij de nieuwe verslaggever worden. Je, je zegt net al van ja, het is, het is een klein wereldje met contacten en zo. Hoe, uh, hoe, hoe ga je dat voor elkaar boxen dan? Om daar te komen. Kijk, je hebt nou helemaal een droom. En, en, en, en uh, op een gegeven moment, als natuurlijk heel veel mensen uh, ook tegen je zeggen, die graag naar me luisteren, uh, uh, ook op de zaterdagmiddag. Ja. En die zeggen waarom, ja, als je toch wat beter je best doet, en niet zozeer uh, beter het beste als het gaat om verslaggeven, maar gewoon, um, kijk, um, ik ben er vooral op dat als je iets echt wil, dan zou je het ook bereiken. Uh, maar ja, soms uh, de weg naartoe is, ja, erg vrij lang. Mm -hmm. In dit geval, ja. Uh, hoe ik het ga bereiken, gewoon door, door, door, door uh, in jezelf te geloven. In ieder geval elke week bestaar die weer te doen. En, en precies, en, en, en ermee bezig te blijven. Gewoon ermee bezig te blijven. Misschien je ABN, uh, uh, misschien aanpassen. Veel uh, luisteren naar andere mensen. Uh, uh, op een gegeven moment moet je daar denk ik van inrollen. En op een gegeven moment gewoon weer een bandje sturen naar de NWS. Hallo, hier zijn we. En, en, en, ja. Precies, ja ik en zou... Ik zou ook gewoon een keer lekker naar het stadion gaan... en ik zou gewoon een keer naar zijn verslag even toestappen. stappen. Is even een babbeltje maken. Um, heb ik wel vaak gedaan. Ja. Uh, ik vind de meeste jongens ook wel. En ja, om dan te zeggen... kan je dit bankje even meegeven en even doorgeven... aan even kijken. Ja. Hey. 1.000 ja, geven hey, is... is natuurlijk al genoeg. Ja, Nou goed Ron, weet je, kijk, we zijn nu ook op de radio. Ik bedoel, jij bent bevlogen van sport. Uh, misschien luistert er al iemand en je ziet van... hé, hey, die Ron, uh, klinkt hartstikke leuk. K kan je niet even kort doen hoe je normaal ook presenteert op de radio? Kan je niet even kort iets verslaan, zo midden in de nacht? Nou, dat kan ik wel doen. Alleen, uh, ik zit, met, uh, ik zit uh, de laatste week met één probleem En misschien hoor je dat ook wel een klein beetje. Uh, ja, een slechte lijn? Nee. Ja, misschien ook. Ja. <laughs> ik ben drie weken geleden ben geopereerd. Uh, uh, al mijn tanden zijn eruit. Oeh. En uh, ik zit nu met een, uh, laten we zeggen, een En uh, dat zit enorm vervelend. <laughs> Oké, okay, maar ja goed, we hebben, we hebben de hele tijd al gesproken. Dus je kan toch nog een klein beetje, klein beetje verslag doen, Ron? Mm, uh, ja, dat ja, ja, we heel wel, ja. ja. misschien luistert er wel iemand in je ziet van... hé, hey, wat, wat te gek. Een sportverslaggever, die wil ik hebben. Dit is je kans. Nee, ja goed. Uh, welke wedstrijd zullen we doen? Um, nou, een wedstrijd die, jij, die, die jou echt bijgebleven is. Die je uh, ko kort, kort geleden gezien hebt. Ja, ik volg alles voetballen nou ja, Welke is bijgebleven? Wat was een mooie wedstrijd? Waar kan je nu wat over vertellen? Ja, Ajax Sport uit Moskou, denk ik. Hè? Ajax Sport uit Moskou. Ja, van de afgelopen donderdag in de Weerse zeg... Dus ik moet nou een heel veel verslagje doen. Ja, gewoon even een klein verslagje. We zijn ergens midden in de wedstrijd. Het is spannend. Uh, het, het, staat, het staat gelijk. En wat gaat er gebeuren? Dus nu naar de arena. 0-0, 16 minuten zijn er gespeeld in de wedstrijd, terwijl het vanavond eigenlijk niet zo druk is op de tribune. Het valt mij zwaar tegen. Van 32.000 mensen, er kunnen er ruim 50.000 in in de arena. Nog altijd 0-0. Spartak Moskou, de Russische ploeg is hier niet naartoe gekomen om te gaan winnen. Dat is ook duidelijk wel te zien, terwijl Aziu in balbezit is aan de linkerkant van de veld, Vertongen. Tongen geeft de bal even rustig terug naar Stekelenburg, die kijkt, die zoekt. En die vindt vervolgens aan de rechterkant van het veld uh, Sulimani, Sulimani naar de Jong. De Jong tikt die bal terug, maar dan gaat de bal... In plaats dat hij naar de, de achterkant moet, uh, gaat hij uh, via de linkerkant uh, over de zijlijn Dan mogen de Russen gaan ingooien. We spelen zo'n 17 minuten in de Amsterdam Arena. Er is nog niet gescoord. Derhalve halve het scorebord voor 92.000 toeschouwers. Een altijd een gelijke stand. Ja, heel goed Ron. Ik geef je even een klein applausje. Ik, ik vond het leuk dat je het even deed. Graag gedaan. En uh, ik wens je heel veel succes met het, uh, ja, met het verslaan van de sport. Uh, blijf dat doen en uh, wie weet uh, ga ik je een keer horen op de, op de mooie zender. Ja, laten we hopen. Maar uh, we zullen het wel zien. In ieder geval uh, bedankt uh, dat, uh, dat je me even een de uitzending hebt gehaald. Ja, graag gedaan. En, uh, en hou vol, Ron. Uh, we houden zeker vol. Oké, Oké. Okay. Dag. U kunt meepraten over uh, droombanen via 0800-1121... of u kunt ook meedoen naar nacht.io.nl. Wat is uw droombaan? Uh, waar droomde u vroeger van? En wat is het uiteindelijk geworden? Welke kant ja, bent u opgegaan in uw leven qua werk? 0800-1121. het House in de nacht op een plaat uit 1992, The Weather With You. Ik ga naar Ronnie, goeie nacht. ik ook, Ronnie. Ronnie, achter het stuur, op dit moment ben je buiten de landsgrenzen. Ja. Je bent nog in, het, in Duitsland? Ja, ja. Waar, waar kom je vandaan of waar ga je naartoe? Ik kom vanaf Kassel en ik moet naar Reizen. Je moet naar Reizen. Ja. In Drenthe is en dat dan. toch? Uh, overijssel. Overijssel, ja. En als uh, je... Ja, toch? Ja, dat is overijssel. <laughs> ja, het is overijssel. Uh, ja, sorry, maar <laughs> ik moet zo verdanken. Uh, ja, en dan ja. moet ik van reis uit moet ik naar Mappel. En oh. dan van Mappel terug naar Ede. Ja, precies, oké. Okay. En je bent chauffeur, uh, je, je bent dus ook waarschijnlijk internationaal chauffeur, denk ik dan, als je ook in Duitsland ja, rijdt. Ja. ja. En uh, hoe ben je eigenlijk chauffeur geworden? Want dat is jouw droombaan, Ronnie? Uh, hoe Hoeveel ik eigenlijk chauffeur ben geworden? Nou, uh, vanavond, even kijken, nou. Ik was 15 toen ik van de Adias afkwam. kwam. Mm -hmm. Toen ben ik geslaagd. En toen ben ik gaan werken bij een glasboothandel. Oké. Okay. Maar, iedere morgen, als daar de vracht dus die de route rijden overdag. De uitreden, dan was ik, stond ik altijd, daar stond ik altijd bij. Deuren overmaken, deuren tegenmaken. En ik kreeg die baas, ik kreeg de overgevermand in de gaten. Die had zoiets van dat kleine hulpje, die Ronnie, dat, dat is een handige jongen, die moet ik hebben. Ja, ja. En die had dat die had in de gaten, en toen was er een keer een bijreer, die was ziek. En toen zei hij, Ronnie, zou jij dat niet over willen nemen? Ik zag met alle plezier. Want toen was ik alleen maar een man yeah. bij. Maar ik ben, zo ben ik begonnen dus. Nou, en. Na nou, verloop van tijd moest ik in militaire dienst. Toen was ik 17,5, toen ging ik in militaire dienst. En toen heb ik, helaas op de dag dat ik 18 werd. heb ik dus een behoorlijk zwaar ongeluk gehad. Ja. Yeah. In militaire dienst. Mm -hmm. En ja, vandaar kon ik dus toen helemaal niks meer. Toen viel mijn, mijn dromen over stil. Want wat voor ongeluk heb je nou gehad uh, in militaire dienst, Ronnie? Nou, volgens mij is de verbinding op dit moment uh, verbroken met, met Ronny helaas. Hij was uh, aan het, uh, het chauffeuren in Duitsland richting Nederland toe. Uh, wie weet dat ik hem zo meteen nog eventjes aan de lijn krijg om door te praten... over, over zijn droombaan, want zijn droombaan is uiteindelijk op het, uh, ja, om in de vrachtwagen te zitten... in de cabine en lekker te rijden over uh, wegen. Um, u kunt uh, meepraten over het onderwerp een droombaan. Dat uh, kan iets kleins zijn, maar dat kan ook iets groots zijn. U kunt bijvoorbeeld heel erg veel plezier halen uit het verzorgen van dieren. U bent bijvoorbeeld stratenmaker... Um, nou ja, zoals we net al zeiden, vrachtwagenchauffeur, maar bijvoorbeeld ook vrijwilliger. Dat kan ook op dit moment een droombaan voor u zijn. Uh, u kunt meepraten, 0800 1121. En dan gaan we naar muziek van William Fitzmans. MUZIEK mm -hmm. Remember to the deep at time. William Fitzsimmons, The Winter From Her Leaving. Het is een singer-songwriter uit Amerika. Hij speelt volkmuziek en is het jongste kind van twee blinde ouders... die erg muzikaal waren. En zo stond er bijvoorbeeld in huizen Fitzsimmons een pijporgel. En dat was met de hand gebouwd door zijn vader. Dat is wel heel bijzonder aan de, de muzikale opvoeding van deze William. Hier in de Nacht op 1, waar we praten over droombanen. En ik had uh, zojuist Ronnie aan de lijn. En gelukkig is Ronnie weer even terug om het uh, verhaal af te maken. Ronnie, goeienacht. Ja, goedenavond, kan ik weer. Jij was uh, vrachtwagenchauffeur, je ging vertellen over jouw uh, militaire dienst, want daar had je een ongeluk gekregen. Daar waren we gebleven. Ja, daar waren we gebleven, ja. Nou, ik heb dus in augustus 1980 heb ik een ongeluk gehad in militaire dienst. Heb ik op een knap gezeten met mijn hoofd tussen een vrachtwagen en een bom. Zo. Heb ik dus uh, operatie uh, in coma gelegen, noem maar op, al dat soort dingen. Mm -hmm. Weer uit de coma gekomen, helemaal niks hebben kunnen, niemand praten, niemand lopen, helemaal niks meer. Heb je dan ook echt alles opnieuw moeten leren tijdens de revalidatie? Uh, sorry? Heb je dan tijdens het revalideren echt heel veel dingen opnieuw moeten leren? Ja, ja. Tijdens het revalideren had ik weer moeten leren lopen, moeten leren praten, noem maar op. vandaag. dat ik ook een beetje anders praat als mm -hmm. iemand. Ja. Ja. Die geen ongeluk gehad heeft. Mm -hmm. ik, ik begrijp het, ja. Ja. En, nou, ik heb dus uh, therapie gehad en alles. Maar, maar, je, ik ben, maar je bent toen uit, uit militaire dienst gegaan toen het ongeluk gebeurde en heb je dat niet meer uh, uh, uh, uh, volgemaakt? Nou, ik lag dus nog in, uh, in de sympathische kliniek in Nijmegen. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb uh, een half jaar lang heb ik uh, therapie gevolgd. Om te leren lopen, om te leren praten, noem maar op. Maar ik werd dus gelijk in de WO gestopt. Oké. Okay. En als je daar helemaal in zit, dan is het heel moeilijk om eruit te komen. Want ja. ik ben er op een hele rare manier. Ben ik eruit gekomen? Want ik had op een gegeven moment. Uh, ik, ik liep als van te zeuren en te zeuren. Ik ben aangewezen tot laag. Mm -hmm. Om werk. Ja, en, nou, die... en ik kreeg geen werk. Want hij zei. Hij had papieren had hij voor zich liggen. Het dossier van mij. Mm -hmm. En daar stond in. Ik kon niet werken. En ik mocht niet werken. Nee. En dat zei hij alleen maar tegen mij. Goh, die zei: hij, Hier staat het op papier. Je kunt niet werken. En je mag niet werken. En daar was jij het absoluut niet mee eens. Want jij wilde graag achter het stuur. Nee, dat was ik er zeker niet mee eens. Nou, en... Uh, nou, dat was die therapie... die was dus ten einde. Want ik kon toen weer... zo goed als een beetje lopen. Zo goed als een beetje praten. Uh, maar dat moest... allemaal weer... terugkomen met de tijd. Mm -hmm. Snap je? Nou, dat is dus ook... allemaal met de tijd is er teruggekomen. Ik ben in de tachtig ben ik begonnen met autoreidlazé. En ik ben... en uh, kijken, half 82 tachtig ben ik geslaagd. Ja. Voor de auto. Mm -hmm. Dus, ik had mijn rijbewijs. Toen gebeurde het volgende. Toen kreeg ik epileptie aanvallen. Toen had ik mijn rijbewijs van mij werd verboden om auto te rijden. Dus dan had je de tweede, tweede tegenslag, je moest ja. weer van de weg af? Ja, inderdaad. En toen heb ik naast zo lang gezeurd bij de professor en de gatboot. Ja. Om in een cirkel van 30 kilometer rond Nijmegen toch te mogen auto rijden. Mm -hmm. en, en dat mocht toen? Ja, dat mocht. En sinds... dat, kreeg ik, dat kreeg ik voor elkaar. Ja, dat en, en sindsdien heb je ook geen, uh, geen epileptische aanval meer gehad? Nou, ik heb vijf jaar lang medicamenten ervoor uh, gebruikt. Ja. Maar ik heb, ik heb er nooit of er meer last van gehad. Nee. Ik, heb, uh, nee. ik kreeg om de zoveel tijd een EEG-onderzoek. Mm -hmm. Nou, en toen op een gegeven moment zei de professor, nou die. ik weet niet... Hoe het kan, maar volgens mij ben je op de hersenfilm, is helemaal geen prikkel meer te ondervinden. Volgens mij ben je er overheen gegooid. Ja. En, en, en, hoe, en hoe, ja. Ben, hoe ben je dan op een gegeven moment dan die, de vrachtwagen ingegaan? Nou, ik, ik rijd dus niet op een vrachtwagen. Ik rijd dus op een uh, uit de kleuren gewassen uh, bestelbus. Ah, oké. Okay. Aha. Ja, mm -hmm. ja. Is wel, uh, ik mag namelijk geen vrachtauto meer rijden, okay. want ik heb maar één oog, éénziend nee. oog. Ik heb er twee, maar ik zie er maar met één. Oké. Okay. En je, je mag uh, met één, één oog wat 0,0 ziet, mag je geen vrachtauto rijden. Nee, begrijp ik. En... Wel, wel als het 0,2% ziet, mm -hmm. dus als het licht en donker kan onderscheiden, dan mag het wel. Precies. En, en, en dan de droombaan. Nou, want de droombaan was van jouw vrachtwagenchauffeur. chauffeur. Nou, je bent nu in een soort andere vorm ook uh, lekker aan het chauffeuren. Maar wat ja. vind je daar zo leuk aan? Is dat dan de vrijheid? Is het dan gewoon lekker uh, ja, dat je gewoon onderweg bent? Dat je lekker naar je doel toe rijdt? Ik vind hem nog steeds leuk. En, uh... en wat vind je er dan zo leuk aan? Ja, net als wat je zei al na. Uh, je bent lekker vrij. Je hebt geen als je bent gewoon in je eigen, je bent op alles op je eigen aangewezen. Je moet alles zelf, uh, zelf regelen, zeg maar. Als er wat is, uh, ja, nee, dat, dat is... kan van alles zijn. Uh, Precies. De, ja. Het is gewoon een beetje pionieren. Ja, ja. ja. Zeker. Nou, mooi om te horen, uh, Ronnie. Ja. Ik, ik wil je bedanken voor je verhaal. Ja, niks te danken. En ik uh, wens je nog een goede nacht. Werk ze nog? Ja, dankjewel. En jij ook. een Goede uitzending verder. Dankjewel. Ja, want ik luister ook altijd, dus uh, ja. Nou, blijf, le blijf lekker, nu, blijf lekker we... luisteren en werk ze, Ronnie. Ja, doe ik. Ik ga naar uh, Henriëtte in de Nacht op een, want we praten vannacht over een droombanen. En Henriëtte, jij hebt ook echt van alles gedaan. Ja, dat klopt. Um, ja, als je jong bent, nu ben ik dan uh, iets in de zestig. En ik ben ook begonnen met vijftien jaar. Met werken uh, eigenlijk wat er was. Ik kom van school en van een supermarkt. ben ik uh, gegaan hadden, uh, met een tussenopleiding die je dan s'avonds deed. Naar een kantoor. Maar bij mij, ik, ik ga er van, van dingen uit. U zei een droombaan. Wat is een droombaan? Een droom, zei ik, dat is vaak een illusie. En ja, een illusie, daar moet je zelf in gaan geloven. Mm -hmm. Maar um, als je met plezier iets doet. Uh, wat voor werk of je ook doet. Dan is dat een droombaan. Vind je, heb je daar plezier niet in, dan moet je dus weer naar iets anders gaan. Ik ben dus in de loop van mijn leven uh, door noodzakelijke omstandigheden werkende moeten blijven. Ik heb geluk gehad dat ik tien jaar niet gewerkt heb om twee kinderen op te voeden. Dat ja. waren de mooiste jaren, laat ik zo stellen. Dat is ook een droombaan, ook al lijkt dat voor heel veel mensen in deze tijd helemaal geen baan als je ja. thuis bent. Maar ik vind, als je met enthousiasme iets doet en je, je, je, hebt, uh, je geeft jezelf, dan is eigenlijk alles uh, wat leuk. Ja. En leuk is ook iets uh, uh, ja, om naar uit te kijken. Zeker. En ik heb altijd misschien het geluk gehad, nu nog, want ik werk nog, om, uh, om ook al uh, zijn er dagen mee, dat je bij jezelf denkt van, nou, het had wel iets leuker gekund, laat ik mm -hmm. zo stellen, dat is overal. Want ook in een droombaan waar je denkt: van, dat is het, daar komen ook dingen in voor. Ja, zeker. Wat je denkt. Ja, ja. Ja. Uh, dus eigenlijk, voor mij zeg ik: bestaat geen droombaan. Alleen je moet zelf van je baan een droom maken. Precies. Ja, mooi gezegd. Ja. En wat, wat voor baan heb je gehad, Henriëtte? En wat voor baan nou, doe je nu? Ik, ik ben begonnen bij een supermarkt. Ja. Toen heb ik gewerkt bij een technisch handelsbureau op kantoor. Toen ben ik naar een, uh, een borduurfabriek gegaan. Daar ben ik telefonniste geweest. Daar ben ik doorgeschoven tot personeelschef in. de omstandigheden, omdat de personeelschef overleefd, moest de hals over iemand worden ingesteld. Toen ben ik dat gaan doen, tevens de lonen voor een heel grote fabriek. Dus wij de lonen nog met de hand moesten uitrekenen en dat allemaal. Zo. En ik heb absoluut geen vooropleiding gehad. Ik ben overal gekomen met mijn levenservaring, niet met... Uh, dus met praktijk en levenservaring. Niet met bureaucratie. Nee. Niet met, enfin, niet met uh, uh, schoolopleidingen, nee. laat ik zo stellen. Maar ook wel met de juiste instelling, want u wilde ja, er ook echt overgaan. Dat, ja, dat, dat, dat is het ook geweest. Ja. Ik, ik kwam de omstandigheden thuis en ik ben in de thuis terechtgekomen. En. Uh, de thuiszorg daar had ik een een een, een ouderstel en daar heb ik voor gezorgd en die beide mensen overleden en toen dacht ik nee dit is dit is het niet voor mij maar dat is was... wel bijzonder dat u dan overal zo terechtgekomen bent want dat is ja, niet voor dat is niet voor iedereen klopt... weggelegd ja maar nee, dat niet maar je moet ook op zeker moment moet je ook durven kijk en je moet ook iets aanpakken toen dus in de thuiszorg voorbij ging toen kreeg ik van iemand door alle goh ik zoek een maatje en die wil een duurbaan met mij doen als vertegenwoordiger en in kruiden en in. En toen zei ik, nou dat lijkt mij ook wel wat. En toen ben ik zo, heb gesolliciteerd. Helemaal officieel met alles erop en aan. En ik ben aangenomen terwijl ik een rijbewijs had. En ik had nog, nou je kunt haar zeggen, ik was van huis, en keukenchauffeur. En ik, ja zo noem ik dat dan, zoals van huisvrouw om, om de stad. En uh, ik ben het geworden. En ik mag best wel zeggen dat ik van de twintig vertegenwoordigers die er waren, toch wel bij de, nou ja, de vrij hoge klasseerden hoorden met de verkoop. de omstandigheden moesten we er allemaal uit... ...want dan werd het te duur. Ja. zat ik thuis. Ik denk, ja, maar dat is ook niet alles. Toen ben ik dus naar, weer naar school gegaan. Ik heb een, een, een, een opleiding gegaan voor computer. Want ik denk, zonder computer... ...kom je nooit weer op een kantoor. Dat heb ik gedaan. En ik ben uh, inmiddels elf jaar... Uh, ...bij de overheid uh, uh, werkzaam. En het is niet altijd even leuk. Want ook wat die mensen hiervoor zeggen... ...er wordt bezuinigd, er wordt bekeken... ...op bepaalde dingen... Maar ik ben inmiddels drie keer veranderd binnen de overheid... met een baan, omdat ik het zelf uh, doe. Dus je droombaan is er wel, maar je moet er zelf ook iets van maken. Ze brengen moet, ja. je het niet te voordelen, ze dus ja. leggen je het ook niet op de markt. Zeker niet. Je moet altijd binnen het werk moet je zoeken ja. naar de leuke dingen... en dat ja. zorgt ervoor dat je inderdaad voldoening krijgt en uh, ja. Ja, enthousiast en, en wordt. En niet voor alles op gaan staan, maar denken van wat wordt het? Nee. Uh, het wordt wat. En zelf actief blijven, toch? En zelf actief blijven. Ja. En ik hoop dat ik het mag beleven dat ik samen met mijn man de 65 uh, mag halen. En dat we dan onze droom waarmaken. Dat is doen wat we leuk vinden. Ja, en, en wat is dat dan van jou? Doen wat je leuk vindt als je 65 bent? Nou, dat bent? is uh, op de fiets het bos in. Uh, met uh, de auto uh, ergens naartoe gaan. En mijn man is heel beperkt in zijn doen, in zijn uh -huh. lichamelijk. Maar dan alleen maar... Op, op een drasje gaan zitten en kijken. Genieten van Dat de natuur. Het zijn geen reizen om de wereld. Maar het, is, het, het zijn de kleine dingen. Die het zijn, precies. Nou, mooi ja. om te horen. Ja. Ik wil je bedanken voor je telefoontje, hè, Graag gedaan. En uh, geniet ik wens je nog? Uh, ik luister, uh, altijd. Dus uh, ik uh, wens je nog een goed voorzending van je programma. Dank je wel. En, en straks veel plezier. Geniet ervan, hè? Ja, zullen we proberen. Oké, goede nacht. En u kunt meepraten via nacht@o.nl. dat is het e-mailadres. Of u kunt ook bellen naar 0800-1121. Gaan we naar muziek van Paul McCartney en Michael Jackson. C, C, C. In de nacht op één praten we vannacht over uh, droombanen. En het, ja, het leuke is, er komen natuurlijk ook heel veel beroepen voorbij die ook echt wel met de nacht te maken hebben. Natuurlijk kan het ook overdag, maar s'nachts zijn deze beroepen ook echt uh, ja, actueel en nodig. Want ik heb bijvoorbeeld aan de telefoon heb ik Jaap. Goeienacht. Hallo. En Jaap, jij werkt in de beveiliging? Klopt, ja. En een rustige nacht tot nu toe? Ja, was niks te beleven gelukkig. Niks te beleven, maar het kan, het kan ieder moment veranderen? Nou, in principe wel. Alleen in de beveiliging, je bent er eigenlijk voordat er iets gebeurt. En je zit 98% van je tijd te wachten op de dingen van waar je helemaal niet wilt dat ze gebeuren. Nee. nee. Maar de, de, de baan die je nu doet, was dat ook de baan die je, die je vroeger uh, ja, toch al een beetje droomde, toen je jaar of 15, 16 was? Nee, ik had vroeger graag vrachtwagen willen worden. Ik, uh, ik ben een beetje een zwerver geweest altijd. Ik bedoel, ik me graag, graag overal heen en door heel het hele land heen en mee Europa. Alleen het is niet zo geworden door omstandigheden. En wat waren die omstandigheden dat het niet, het niet is geworden? Nou, ik heb vroeger een, uh, een ziekte gehad, een, uh, een soort kanker. En toen ik nog heel jong was. En toen dachten mijn ouders, ja, die jongen die, en, en natuurlijk ook een klein beetje administratief, maar ja, die jongen die zal nooit sterk genoeg zijn om met z'n handen te gaan werken. Hm. Nou ja, toen ben ik dus uh, mee gevolgd en ik ben uh, bij een verzekeringsmaatschappij terechtgekomen. Gewoon als, uh, als uh, administratief medewerker en twee jaar lang als uh, schadecorrespondent. Oké. Okay. Ik heb tien jaar volgehouden en toen ben ik, uh, was ik er flauw van. En toen uh, heb ik een grote stap gemaakt. Toen ben ik in de natuursteen gaan werken. Zo, dat zijn echt hele op... totaal verschillende werelden. Ja, helemaal. Nou ja, en daar heb ik dus elf jaar volhouden, Tot ik daar uh, behoorlijk last van mijn rug kreeg. En toen moest ik weer wat anders. En ik was toen met computers bezig. En toen ben ik uh, omgeschoten naar uh, de automatisering toe. Ja. Ik heb er nog een uh, leuke opleiding gevolgd. En ik was daar een jaar. En ik had toen een beetje een klein bedroombaan van ik mocht graag met uh, computers werken. Ik had altijd plezier in, nog steeds. Alleen uh, na een jaar was het bedrijf van en toen kwam die grote, die grote recessie in de, in de automatisering. Mm -hmm. De ICT. Ja. En toen was er geen brood meer te verdienen. Maar als ik het zo hoorde, heb je bijna iedere tien jaar wel wat anders gedaan? Ja. En, en geldt dan ook voor jou wat je de, misschien ook bij de vorige voorgebellen gehoord hebt, wat Henriette dus zei: van in iedere baan zijn ook gewoon de, ja, de momenten die je zelf moet pakken om daarvan te genieten. En dat maakt het dan een droombaan? Ja, dat is helemaal zo. Dat schal, met, met, die, met die mevrouw sluit ik me helemaal bij aan. Ook met levensopvatting. Geniet van de simpele dingen van het leven en maak er zelf wat van. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die, die, die, die, die, die, die, die gaan, gaan zitten wachten tot er iemand bij u kan. Hé, hey, dit kun je gaan doen. Nee, je moet zelf zoeken, je moet, zelf, je moet er zelf iets voor voelen. Je moet het aardurven. Ja. En hoe zie je dat nu in je werk dan als beveiliger? Want dat kan soms ook ontzettend eenzaam zijn. Uh, wat, wat zijn dan de mindere kanten in jouw werk? Ja, ik zou niet... Ja, wat je, wat je wel hebt, dat als iemand anders vrij is, ben jij het werk. Ja, ja precies. Ja, dat, dat is het enige bezwaar wat er eventueel is. Alleen en, en wat ik ook heb. Mevrouw die, die heeft ook een baan. Dus ja... Uh... Je ziet elkaar af en toe even niet... niet uh... Nou, meer af en toe, laat we het zo zeggen. Ja, ja. Alleen dan heb ik weer de troost dat ze, we hebben een heel lief hondje, dan kruipt de hond lekker, uh, lekker naast staat te slapen. Dan dus, vind ik het ook hartstikke lekker. <Gül> uh, ik bedoel, ze zal me niet zo druk, maar is dat vroeger. Oh, oh nou, ik weet niet of dat nou een compliment is, of nou een hond ligt of dat jij er ligt. Oh, nou, ze is natuurlijk lekker dat ik er liggen. Alleen, het geeft toch een beetje wat de gezelligheid, en, ja, blijkbaar. Ja, ja. En uh, het werk wat je nu doet dan, beveiligen, je, je hebt natuurlijk ja, vele dingen gedaan. Uh, wat, wat zijn dan de mooie kanten van het werk? Wat geeft jou voldoening? Uh, het voldoening geeft mij dat, dat, dat ik op een gegeven moment... Uh, kijk, ik ben gewoon op nul basis. Wat en, zeg je? Je bent eigen baas? Nee, op nul basis. Okay. Ja? Ja. Ik ben gewoon basis. nul. Maar ik, ik, je wordt veel ingepland. Mm -hmm. Ik word ook op, op, op dingen ingepland... ...ik uh, zo zomaar uit de lucht vallen. Mm. Dan krijg je mijn weggeven, dan krijg je een opdracht binnen en... ...hé, hey, nou, zou jij dat willen doen? Jawel, dat wil ik wel doen. Dus, en, ja, dat is juist het verrassende. Het gaat niet, niet, niet elke week dat er wat anders is, maar je hebt toch vaak je, je vaste dingen wel waar je weer gewerkt bent. Maar toch, nou, dan heb je zoiets weer tussendoor wat je... Ja, nou, dat komt uit de al en dan dus bel eh, eh, zou je dat willen doen. Ja, dus je zit er gewoon op ja. leuke objecten, uh, je komt in, in uh, veel verschillende plaatsen om daar uh, uh, de boel in, in het gareel te houden, om de boel te bevijgen. Ja, om het gareel te houden, maar je, en je komt op plaatsen waar normaal nooit iemand komt eigenlijk. Ja. Kan je dan een plaats opnoemen die je echt bijgebleven is? Of van je zegt van, nou, dat, dat is echt te gek. Dat is echt genieten. Ja, dat, dat zou ik wel willen. Alleen dat mag ik niet vertellen. Want dat is natuurlijk een klein beetje uh, ook waar je om deken moet wat je zegt. Ja, precies. Maar is, is, het, is het dan bijvoorbeeld een, een, een, hele, een hele mooie villa woning? Of is het bijvoorbeeld een kasteel? Nee, dat niet eens. Het, het zijn uh, gewoon... Uh... Uh, uh, plekken waar ik, uh, waar ik waar ik ook in, in, in ja, ook zelfs een overheidsgebouw, waar, waar jij komt en waar er gewoon het publiek niet mag komen, omdat daar bepaalde dingen staan die, die ja. gewoon uh, niet uh, voor het publiek toegankelijk zijn nee. en nee. dermatig geheim zijn dat je er gewoon in mag komen. Ja, precies. En dat geeft dan een extra kick dan, denk ik, om daar. Uh, ja, Een extra kick. ja. Het, het, het, het, uh, en, je, en je merkt ook dat je als beveiliger, uh, kijk, wat ik ook, wat ik ook een klein beetje vind, je moet wel, ik, ik geef als beveiliger ook een voorbeeldfunctie. Ja, ja. Ik bedoel, op een gegeven moment ik, ik werk, ik werk dus ook wel, ben ik ook wel part-time bij je bedrijf, dan maak je buiten niet roken, klaar. Ja. Nou, ik bedoel, uh, als ik dan zie, als ik daar aan het werk ben, en ik rook daar gewoon, ik rook zelf wel, maar dan ga ik in de ruimte doen waar het mag. Kijk, hm. dan, dan, dan passen de mensen heel vaak aan. Ja, ja. Ja, ik weet ik, ik, het niet, ik werk, het, het werk licht, maar ik bedoel, ik mag het graag doen en. Uh, ja, ik, ik geniet ervan. Nou, mooi om te horen. Ik zou zeggen, werk ze dan nog even vannacht, uh, beveilig ze. Ja, dank je, ik heb het allemaal goed. En, uh, en uh, bedankt voor je, voor je bijdrage en goede nacht nog. Graag gedaan, jou, dag. En ik ga uh, in de nacht opeen naar uh, Peter. Dag. Dag, hi, ik zit in de radio. Wat zeg je? Ik zeg, ik zit in de radio vannacht. Je zit aan de radio vannacht? Nou, dat is mooi. Ja. Hi, ja, ik zat een poosje te wachten. Uh, nou, ik heb een top. Uh... Je hebt een topbaan. Ja, ik heb een topbaan. Dat heb ik gewoon vanaf mijn veertiende uh, is dat mijn wens geweest. Ik ben nu 41 en ik heb... Mm, dus uh, ik ben gitaarleraar en uh, gewoon uh, de omgang met de mensen die ik hier bij mij over de vloer krijg, privé, is fantastisch. Want, want op een gegeven moment, je, op je veertiende, dan heb je een keer een, uh, waarschijnlijk een artiest zien optreden waarvan je dacht... Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Oh nee, het is nog veel erger joh. Ik, uh, uh, uh, op mijn derde jaar, uh, dat kan ik mezelf nog herinneren. Uh, eerst dat ik uh, bij uh, mijn opa en oma binnenkwam en ik hoorde daar een nummer uh, Smoke on the Waters van Deep Purple. Mm -hmm. En uh, ik dacht van jeetje, dat, dat, dat, dat, dat klinkt stoer. En ik dacht nog bij mezelf van oh, dat is veel te hard en ik hoop dat opa en oma niet gaan klagen. <laughs> en dat is me altijd bijgebleven. En uh, ik ben, daarna ben ik archeologisch tekenaar geweest op zeer jonge leeftijd in het gemeentemuseum van Renen. En uh, ja, dat ging dus een, een beetje mis uh, door miscommunicatie en dergelijke. En ik ben toen gitaar gaan spelen op mijn zestiende en ik ben naar conservatorium gegaan. En ik heb nu het genot om gewoon een heleboel mensen hier over mijn vloer te krijgen en te praten. En, en tussendoor ben je ook nog archeologisch tekenaar geweest? Nou, het punt of? nou. Dat, dat wilde je, dat je worden? Heel, dat is een heel raar verhaal. Uh, ik was uh, al archeologisch uh, tekenaar op mijn veertiende de gemeente. Ik werd in Natura betaald. Ik kreeg een pasje van de gemeente Renen En uh, uh, uh, omdat ik in uh, voor de opgravingen die uh, er in de regio ge uh, gebeurden. Ik heb toen ook voor de, uh, uh, voor de Universiteit van Nijmegen in Amsterdam heb ik uh, Jonge Steentijd uh, uh, archeologische dingen getekend. En uh, ja, het, het, nou, het was goed werk. Alleen, uh, ja, mijn jonge leeftijd die niet helemaal bij de, de archeologische tekenaars van die tijd, zeg maar. Mm -hmm. En ja, dan word je niet helemaal serieus genomen. En ik heb op een gegeven moment heb gewoon alles aan de kant gegooid. En ik ben ermee gestopt. Je en je ik ben... van, ik ga lekker spelen. Ik ben, ja, ja. ja, ik ben gitaar gaan spelen, ja. Dus uh, dat was op mijn zestiende, zeg maar... En eh, uh, uh, nou ja, oh, oké, okay, dat ging op een gegeven moment uh, zeer goed en... Op ja, maar ben je, dan in bandje, ben je dan in bandjes gaan spelen bijvoorbeeld, nee, oh, of was je, je uh, sessiemuzikant? Uh, nee, nee, ik ben gewoon heel flauw naar, uh, naar Bach en naar Mozart uh, gaan luisteren. Ja. En uh, uh, dat is nog steeds mijn genot trouwens. En ik ben uh, gewoon conservatorium gaan doen en... Nou ja, gewoon, uh, gewoon. Ik vind het heel wat, hoor, conservatorium. Nou, ach, nou ja, ja. oké, okay, nou, ja, ja, je hebt mensen die erover denken van, oh jee, fantastisch. Maar er zijn ook mensen van, oh, het kan nog beter hoor. Ja, okay. Dus ik, nee, daar maak ik niet zoveel op over. Maar, uh, maar het genot gewoon om hier uh, uh, gewoon een dertigtal leerlingen gewoon over de vloer te krijgen... Uh, waarmee je kunt praten en waarmee ik ook nog eens een keer kan uitdelen... Uh, uh, uh, van, ja, ik heb dit toch wel degelijk van God gekregen. ja Dat, dat is fantastisch. Ja, zo, zo ervaar je dat echt. Ja, zeker. Oh, absoluut, met alle ervaringen die ik heb meegemaakt. Ja, hoor, zeker, ja. En, eh, uh, uh, ik heb, eh, uh, atheïsten, uh, op les. Ik heb, um, uh, nou ja, uh, uh, islamieten op les gehad. En, uh, nou ja, ik heb van alles gehad hier op les. En ik heb hier uh, jonge kinderen, uh, nee, ouders komen uh, mee, drinken we een bak koffie of uh, we delen eten. Het is het, het, het fantastisch, ik kan dus, niet anders nee. zeggen. Dus naast het, naast het spelen, het overdragen van de, de mooie muzikale klanken, is het ook nog een beetje een soort van soos bij jou? Het is uh, verschrikkelijk soos bij mij. <laughs> ja, zeker. Wat, wat leuk om te horen. Nou, het, ja, kijk, het, het punt daarbij, en dat, wij hebben al eens keer eerder gesproken hoor. Uh, ik ben een alleenstaande man met vier kinderen. Mm -hmm. Oké, okay. En dat is al bijzonder op zich. Kijk, als er op een gegeven moment hier ouders komen om hun kind aan te melden... dan heb ik op een gegeven moment bij de lessen van... nou, uh, kom eerst maar eens even de eerste twee lessen gewoon mee. He, leer mij eerst maar eens gewoon kennen. En dan komen zij gewoon mee en dan, ja, dan zien ze dus gewoon vier van die kinderen huppelen. En dan, ja, oké, okay, uh, ja, neem je eten mee. Ja, zo gaat het hier. En ja. je, ja, precies. En, en je bent dan gitaarleraar? Uh, ja, dus dat is mijn eigenlijke beroep, ja. ja precies. Ik doe nu uh, wel archeologisch tekenwerk uh, in opdracht van, uh, uh, nou ja, uh, archeologen. Het uh, is tegenwoordig veranderd, hè? Dus dat ben je nog wel blijven doen? Uh, dat ben ik blijven doen. Er, er is nu, op dit moment is er zo'n verandering uh, via de regering. Uh, de ROB, de Rijksdienst voor Oudgekundig Bodemonderzoek bijvoorbeeld. Uh, het IAB in Groningen bestaat gewoon niet meer. Het is allemaal particulier. En daar zijn zoveel grenzen aangesteld. Uh, is dat het gewoon erg moeilijk is voor mij om daar weer tussen te komen. Uh, ik heb nog wel contacten met uh, een aantal musea om daarmee samen te gaan. Maar... Ja dat, dat, ja, dat is eigenlijk niet interessant genoeg, omdat zij eerder de keuze maken uh, voor uh, de bureaus die daar nu voor gelden. Jammer. Precies, ja. Helaas. Ja. Maar goed, je kan het nog wel steeds een beetje combineren als ik het zo hoor. En, en, en wat betreft de gitaarlessen dan, wat, wat voor uh, ja, doe je dan ook, geef je dan ook les in basgitaar? Of, uh... Uh, nou, goed, dat is een hele goede vraag. Deze vraag is me deze week nog een keer gesteld. Uh, nee, in principe ben ik klassiek opgeleid ja. en dat houdt in dat ik dus ook opgeleid ben voor, uh, tenminste ik heb in ieder geval een aantekening uh, voor uh, jazz en voor rock en popmuziek, mm -hmm. maar uh, bassen dat is voor mij onmogelijk omdat ik nagels heb. Ik heb nagels aan mijn rechterhand dus daar kun je niet mee bassen ja, ik heb ook nagels aan mijn rechterhand, maar ik kan ook, ik, ken, ik kan ja, ook... waarschijnlijk ook aan mijn linkerhand dan nemen. ja, ook, maar ik ken ook genoeg mensen die kunnen dat toch gewoon bassen. dat heeft dan niet met je te ja, nagels... nee, nee, nee, want dan kun je niet sleppen en dergelijke. is dat zo? ja, nee, er zijn een bepaalde technieken die op bas dan niet mogelijk zijn. en ik heb uh, wel een bepaalde kritiek is dat, kijk, ik, ik ben opgeleid als klassiek guitarist. Ja. en uh, ik, kan, uh, ik kan je een aantal uh, leuke rock dingen laten zien... ik kan je een aantal leuke heavy metal dingen laten zien, wat je ook wil... maar uh, klassiek is mijn, mijn ding, daar ben ik voor opgeleid... Want je gaat een klassiek pianist, ga je ook niet aan een keyboard zetten van... nou, hier heb je 20 leerlingen en doe het maar. Nee, precies. Maar al die leerlingen die dan bij jou komen... die willen wel allemaal een beetje uh, gitaarles krijgen in de klassieke richting? voor ze. Nee, helemaal dan kan? niet. Nee, nee. nee, maar ik probeer ze wel zover te krijgen stiekem. Ja, ja, oké. Okay. En dat doe ik dan gewoon door een happy eater te geven, zeg maar. Ja, precies. Dan voed jij <lacht> ze nog een beetje muzikaal op. Dus dat is eigenlijk gewoon... Je bent zo muzikaal aan het opvoeden. Wat, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja. Ja, en dat is, en aangezien dat ook nog eens een keer aanspreekt bij deze mensen, en of kinderen, maakt niet uit, uh, uh, ja, of de ouders er nou bij zijn of niet, maar dit is gewoon fantastisch. Ja. Ik kan niet anders zeggen. En wat, wat is nou, um, een, een, Ja, je zou al de Bach, daardoor ben je geïnspireerd geraakt, maar zijn ja, er nou zo, ook nog ja. uh, uh, popbandjes uh, waarin nou ja, gitaristen spelen, die je leuk vindt? Uh, nou, moet je luisteren. Ik heb uh, in het verleden, toen ik net met gitaar begon, uh, heb ik in een aantal bandjes gezeten. Dat was een rock-blues-band. Ik heb in een heavy metal-bandje gezeten. En uh, joh, uh, het, het interesseert me nog steeds. Maar uh, ja, de climax komt gewoon bij het klassieke bij mij. Ja. En dat probeer ik toch een klein beetje stiekem over te dragen naar mijn leerlingen. Ik laat ze ook dingen horen. Gewoon van rock tot en met klassiek. En dan laat ze gewoon kiezen. En dan mogen ze ook kiezen wat voor huiswerk ze meekrijgen. Ja. Zeg maar. Ja. Heb je een gitaar bij de hand staan, uh, Peter? oh jee. Ja, gewoon, ik, ik, uh, wel, ik, heb, ik vind het gewoon leuk. Ik heb jou nu gesproken. Dus ik kan dan ga ik even testen of je ook wel echt een gitaar leren bent. Of je, of je dat ook echt wel hebt staan. Je wilt het want... echt horen. Ja, ik wil het gewoon even horen. Even, dat je even drie je wil aanslagen... ja het echt horen. Ja. Nou, dan, uh, dan spreken we af. 30 seconden dan. Ja, dat is goed. Ik leg mijn telefoon neer. Ik, ik, ik heb hier toevallig de koffer beneden staan. Nou, dat, dat komt dan helemaal goed uit. Nou, oké. Okay. Nou, moet je even luisteren. Ik, ik, ik, ik trek even de koffer open. En dan, en dan ga ik gewoon even improviseren. Ja, heel graag. Doe ik dat gewoon op een A-mineurtje, zeg maar. Dat is voor mij het allermakkelijkste even. Ik leg de telefoon neer. Als je het niet hebt gehoord, dan heb je pech. Ik hoor het heel goed. Oké, okay, komt-ie. Mooi zo midden in de nacht, een nacht op één. gitaarklanken van Peter, gitaarleraar Dat was zijn grote droom. En die laat nu gewoon even wat horen. Inderdaad, de Spaanse klanken hier in de nacht opeen. Uh, ja, dat, dat, toch, hè? dat klonk heel goed. Mooi, goed. Ja, Dankjewel. Dat is uh, heel erg leuk. Dan ga ik de goede sfeer. <laughs> ja. Alleen nog even een zonnetje erbij. Het zonnetje erbij. Nou, die hebben we toch vandaag gehad, of niet? Uh, die hebben we vandaag wel gehad, ja. Oh, ik, en, absoluut. Ik... En morgen volgens mij ook als het goed is. Precies. En ik denk Zeven hem er gewoon... ik, denk ja. hem, ik denk hem er gewoon eventjes bij. Ik wil je bedanken voor je gitaarles en uh, voor je verhaal, Peter. Graag gedaan, joh. En uh, veel succes met en, alle ja, lessen. En, nog. En, tot en alle laat banen. moet je vannacht? Ik moet tot zes uur ik mag tot 6 uur, want het is leuk. Het is voor mij ook een droombaan. Uh, oké, okay. nou ja, oké. Okay. Nou ja, prettig af. Dankjewel. Ik blijf er even verder. Dat is goed. Hey. dag beter. Doei. En u kunt nog uh, ja, reageren op deze uitzending over droombanen. Want je hebt bijvoorbeeld tegenwoordig ook veel radio- en tv-programma's, workshops... en je hebt zelfs een heus droombaanhotel. Dat is naar aanleiding uh, van een eerder gesprek wat we uitgezonden hebben... waarover we praten deze uitzending, om achter je droombaan te komen. Dus het is tegenwoordig dus een hotel, maar er zijn ook heel veel programma's. Dit zijn vaak ja, toch wel zoektochten naar grote, belangrijke banen... naar de verandering in het leven. Maar een droombaan kan bijvoorbeeld ook iets heel kleins zijn. Bijvoorbeeld het verzorgen van dieren of uh, vrijwilligerswerk. Dat kan ook een droombaan zijn. Ik uh, praat er graag met u over door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Amerikaanse singer-songwriter. Audrey Asset en de House Your Building hier in de Nacht op een. Ik krijg nog een mailtje via nacht.nl. Ik kan nu niet de vergelijking maken tussen wat ik vroeger wilde worden... en wat ik nu uiteindelijk ben geworden. Ik zit namelijk nog steeds in de fase van het dromen. Ik ben momenteel 18 jaar oud en wil zo lang als ik me kan herinneren... filmregisseur worden. En als kind was ik altijd al graag creatief bezig... en begon al vrij vroeg geïnteresseerd te raken in films. En tot de middelbare school maakte ik mijn eerste korte film... en kreeg ik allerlei filmopdrachten van leraren en van mensen buiten school. Stap voor stap zag ik dat mijn film... Beter en nu zit ik dus op het mbo waar ik audiovisuele productie studeer. Eh, ik maak daar korte films met allerlei mensen die dezelfde passie delen. En een van de films die ik op school maakte... heeft onlangs gedraaid in een filmhuis in Groningen. En dat is natuurlijk een droom van de meeste filmmakers. Om je film op het grote doek te zien. En dat was ook het moment dat ik me echt een regisseur voelde. Aldus Robert Jonathan via de nacht@eo.nl. Het is mooi om het onderwerp ook hiermee af te ronden met het mailtje. En ook wel even toch wel de, de gedachten die Henriette eerder deelde... in het programma over droombanen. Een droombaan, eh, dat kan zijn eh, van alles wat je nu doet... of wat je hebt gedaan, maar eh, vooral in de dingen die je doet... geniet dan ook van de kleine dingen en zoek die ook op. Ga met de juiste collega's om, die het ook eh, ja, lekker plezierig hebben... en maken voor jou. En dat zorgt ervoor dat je in je element bent... en dat je dan ook vervolgens ook kan genieten van die droombaan. Volgend uur, gaan we veel muziek draaien in de Nacht op 1. Onder andere Ray Parker Jr., maar ook zometeen komt Michael McDonald voorbij. Tot zo.